Clemens Peters met het NOS Journaal. In de toren van de Nieuwe Kerk in Delft is vanmiddag een man onwel geworden en daarna overleden. Rond vier uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Een deel van de markt, het plein voor de toren, werd afgesloten. Omdat de kraanwagen van de brandweer niet hoog genoeg was, liet de brandweer een bouwkraan komen. Met een speciale hijspak konden de brandweerlieden vervolgens naar boven worden getild... waarna de man uit de ruim 108 meter hoge toren is gehaald. De nieuwe kerk is voornamelijk bekend vanwege de grafkelder... waar leden van de koninklijke familie worden bijgezet. Op de N848 bij Vuren in de Betuwe is vanmiddag een persoon om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Twee mensen raakten gewond. In totaal waren drie auto's betrokken bij het ongeval. Volgens de politie was het dodelijke slachtoffer de bestuurder van een van de auto's. Volgens de Telegraaf ging het mis toen een auto een andere auto raakte bij het inhalen. Het dodelijke slachtoffer zou in de auto hebben gezeten, die werd ingehaald. Eén auto belandde na het ongeluk in de sloot. De politie heeft een van de betrokken automobilisten aangehouden. In het noorden van Burkina Faso zijn zeker 44 doden gevallen bij twee aanvallen, melden de lokale autoriteiten. Twee dorpen in de Sahelregio van het West-Afrikaanse land werden in de nacht van donderdag op vrijdag binnengevallen. Wie er precies achter de aanvallen zit is niet duidelijk, maar de autoriteiten spreken van gewapende terroristische groeperingen. Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld. Het jarenlange geweld leidt tot grote politieke instabiliteit. De centrale overheid heeft een groot deel van het land niet onder controle. In de Eredivisie heeft Vitesse in de strijd tegen degradatie eindelijk weer eens gewonnen. In de eigen Gelderdoom werd werd Ahead Eagles met 2-0 verslagen. Bij rust was het 1-0. De doelpuntenmakers van de Arnhemmers waren Bitek en Sanko. Het weer vanavond en vannacht blijft het rustig en droog. Morgen is het iets minder zonnig dan vandaag. Maar bij weinig wind en geregeld zon verloopt de eerste paasdag toch in veel regio's lenteachtig. In de gebieden met zon is het middags 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Selecta, jump en selecta, jump en selecta, jump en selecta, jump en selecta, jump selecta, jump selecta.